Amber Brandsen met het NOS-journaal. Grote onduidelijkheid over het lot van de Amerikaanse gijzelaar Luke Somers. Volgens zijn zus is Somers bij een aanval op het Al-Qaeda-kamp... waar hij zou verblijven, omgekomen. Ze heeft dat gehoord van de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI. Het Yemenitische ministerie van Defensie meldt juist... dat het leger een Amerikaanse gijzelaar heeft bevrijd. Bij die operatie zouden tien Al-Qaeda-strijders zijn omgekomen... Somers werd vorig jaar september in de Jemenitische hoofdstad Sanaa ontvoerd. Twee dagen geleden kwam er een video naar buiten van Al-Qaeda, waarin Somers zegt dat hij in levensgevaar verkeert.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 Moscovici en Kelder hadden in 2007 ruzie... nadat Kelder hem maffiamaatje maatje had genoemd... vanwege het aannemen van zwart geld. De ex-advocaat was er niet blij mee... en vroeg zijn oud cliënt Donald G. om in te grijpen. In NRC zegt G. dat hij het verzoek heeft geweigerd. Donald G. is een bekende in de Amsterdamse onderwereld... en is veroordeeld voor afpersing en witwassen. De Nederlandse DJ Chesto is genomineerd voor een Grammy Award. Dat is de belangrijkste Amerikaanse muziekprijs.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 Dit is John Zahoka van de ANBB. In de Randstad staat de file op de A16 Rotterdam richting Breda. Daar staat tussen de knopen een en Galder. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Bij Knop het Galder is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 A paper baby. So it can't be read to me.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 En, uh, en hij houdt zich bezig met de inhoud. Ja. Uh, zoals afgesproken. Ja. Maar zorgen jullie er dan ook voor dat je dat ook kenbaar maakt binnen Zandvoort? Want het is maar een hele kleine, kleine dat groep dat natuurlijk die dat weet. Ja. Een ja. Ja, nou, tegenstander uh, gaat geen uh, reclame uh, voor jou maken. Laten we wel zijn. Uh, uh, uh, uh, uh. Wij we, we zijn wat minderig, uh, minder uh, op de borst slanderig. En uh, van jongens kijk ons zo, zo goed wij doen. En dat heeft weer te maken met die focus op de inhoud uh, ja, wellicht is dat inderdaad wel een, een, juiste, een juiste kritiek ja. dat we iets meer uh, voor onszelf op Kan beide komen. toch ook? Je kan toch en, best ja, gewoon heel ja, erg met de inhoud ja, ja, bezig zijn maar ja, ondertussen ja, absoluut, die je toch absoluut. profileren ja, ja, ja, ja. van jongens, uh, dit is wel D66 ja. die dit uh, doet ja. De, ja. Nou, en dat jullie zullen kunnen we, ons best steunen het uh, is toevallig dat we bij de laatste uh, bestuursvergadering, uh, was dat ook een van de punten van nou, we moeten daar inderdaad toch iets meer uh, uh, gewoon dat kenbaar maken van wat ons gedaan.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 Uh, op mijn bureau hier. Uh, op je, echte, je... Werk, op echte, echte, echte werk. op je echte werkwerk. je bent ja. nog jong, hè? <laughs> dus uh, je, je, je... uiteindelijk, uh, ja, de boodschappen moet ook betaald worden in de ja, week. Ja. ja toch? uiteraard, dus, uh, uiteraard. Uh, zat, uh, ja. Ja. ja mooi. heb je nog iets te melden als afscheid uh, vanuit de partij of een visie die je kwijt zou uh, willen? Nou, ik, ik hoop dat we deze, deze weg uh, gewoon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 dat maakt, dat maakt dat het weer over de inhoud gaat. Ja, want, ja. Zeker. Dan heb je het. Nou, ernaar... Prima. Ja, zeker. Ik wens je heel veel succes in ja, de succes. architectuur. Ja, succes. dat, dat, dat gaat... je wilde komen. Ja. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, okay, en dan gaan wij naar uh, Moon Over Bourbon Street van Sting. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale light.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 Ja, mooi nummer, hè? Ja, heerlijk nummer. Lekker Sting uh, met Purban Street. Ik krijg al het dorst van als ik dat hoor. <laughs> op de een of andere manier. Nou, het is nog te vroeg voor Street. Het is wel te vroeg, nog, te vroeg nog vroeg. maar dat mag niet de premie niet Leo die zit uh, nog aan de bar, aan de koffie. Maar uh, we willen hem toch vragen om deze kant op te komen. Uh, ja. ja, we willen gaan praten uh, ja. ja, uh, ja. ja, over de, de, de ijsbaan. Maar het ijsbeest de zit aan de koffie. Ja, en die heeft... Dit is omringd door politici. Dus ja, is, dus ja, ja, dat, ja. ja, er is genoeg te praten altijd hier in het praathuis. Goedemorgen, Leo. Hartelijk wel. Leo, mis ja, ik, ja, okay, wat ja, is zoiets van, waar gaan we het nu over ja. hebben met Leo, maar we gaan het nu over de ijsbaan hebben. Ja, yes. dat doen we maar. Hè. Ja, Aanstaande zaterdag, hè? volgende week? 14 december. Ja, dan is de uh, grand opening. Ja. Grand opening alweer, ja. voor de vijfde keer. vijfde keer. Vijfde keer, vijfde jaar. Wanneer beginnen jullie dan op te bouwen, want dat kost natuurlijk ook al een, een dag of wat voordat dat uh, niet staat. Wij woensdag beginnen woensdagochtend vroeg met uh, het leggen van de vloer. De, de, de... Woensdagochtend, maar dan is er toch nog markt? Nee, die hebben we verbannen. Oh, <laughs> waar gaan die naartoe dan? Ja, gewoon weg. Nee, ze hebben onder andere de zandsculpturen weggehaald bij de apotheek. Daar komt, oh, daar komt ook wat te staan. Voor het raadhuis komt er iemand te staan. Dus oh, okay. uh, we hebben het verdeeld over de. en op de kocht zal nog we wel wat worden. Ja, uh, er is wel wat ruimte, duidelijk. In ieder geval zo dat we, uh, wij het plein voor onszelf hebben. Drie, en dan wordt het weer lang. net zo groot als vorig jaar? Ja, dus het ja het hetzelfde concept. Hetzelfde eigenlijk. concept, ja. Okay. ja, ja, ja. Ja, na vier jaar hadden we het wel door. Ja, ja. ja. <laughs> Maar wordt het dan inderdaad makkelijker? Is het zo dat je, dat je elk jaar weer leert van de dingen die er zijn geweest? Je leert elk jaar weer. En elk jaar pik je weer dingen op. Maar het is wel zo van dat we wel na het derde jaar zeiden. van nou Dit is al het maximale wat ja. we eruit kunnen halen. Ja. Goed terwijl we, terwijl we een goed draaiboek. en dan een mooie houtgekeek weer Dat was eigenlijk hartstikke gezellig. En ja. Je hebt het vierde jaar nog iets groter gemaakt. Groter afdak. En nou ja, dus de gezelligheid er nog meer ingebracht. Ja, ja. En dan denk je. Ja, meer, meer ruimte zit er niet in het plein om het nog groter te maken. Ja. Ga je toch nog iets veranderen daar bijvoorbeeld bij het cafeetje? Of wordt dat echt hetzelfde mm, nee, als vorig jaar? Nee, ik denk dat je het ongeveer moet zien als, als het kopietje van vorig jaar. Dat, uh, ja, op ja, detail zal er wel wat veranderingen zijn. Je hebt natuurlijk een beperkt aantal vierkante meters en daar moet je toch mee plein doen. Het is niet groter, dus... Uh, ja. Het dat is heel jammer, maar goed, ja, het is, we hebben het, het eerste eerst al een vierkant baantje, zo zijn we het eerste jaar begonnen. In het tweede jaar hadden we al een soort uitstulping eraan, in ja. het derde jaar was hij al wat groter, nou, het vierde jaar was hij...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 Ook, ook van wanneer is het nou, wanneer is het nou, nou op Facebook en op de website uh, ja. ijsbaan. ijsbaanzandvoort.nl kun je alle informatie vinden, ja. Ja. maar uh, ja, dat, dat is, uh, ja, mensen kijken eruit, en het is ook gezellig als je door de pinkel fietsen, dan zeg ik altijd, ja. zo, kijk, daar staat er wat, en ja. na ja, drieënhalve week is, is het is weer weg, en dan is het weer een kale vlek. Ja, ja precies. Even, even inhoudelijk over hoe dat precies werkt, je, je komt er naartoe, er is een verhuur van schaatsen. Ja. Mensen kunnen ook hun eigen schaatsen meenemen. Ja, mag. Wat voor soort schaatsen mogen ze? Alleen doen? hockey schaatsen. Hockey dus of geen, noorden, hè? Nee, geen Noorden? Nee, geen Noorden. Ik dat, dat dan er even heel en duidelijk. Ook is. Geen korte en kleine noorden, dat staan we echt geen niet toe. noorden. Geen Noorden. Want die Noorden ja. zijn te scherp, hè? die maken het ijs kapot. Ja, maar je kunt daar ook geen, geen baantjes mee trekken. Ja, kan geen smaak ja. Moet je, Het is plezier. Juist, Noorden moet je ruimte hebben. En inderdaad, ze zitten scherpe punten aan. Dus ik bedoel, is gewoon uh, op zo'n kort baantje. Maar dat goed, leek. er zijn dus schaatsen te huur daar. Wat kost dat? Het intrekkaartje op een dag kost 5 euro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 Ja. Want die schaatsen die wij verhuren, nou, als je daar twee uur, gewoon, uur op geschaatst hebt, dan heb je het wel gevoeld. Ja. Terwijl als je eigen schaatsen hebt... Dan ja, dan, maar dat is altijd zo. Dat ja, altijd. Ja, is schoenen, ja, Dat is schoenen lenen, dat werkt dat op de bowlingbaan. Hè. Dat is, uh, ja, ja, ja, ja. Als je daar uh, schoenen huurt, uh, dan ja. en, uh, zijn je eigen schoenen toch ook wel een stuk prettiger. Ja, je ja dat is altijd uh, ja. uh, De ijsbaan draait tot wanneer? Tot 4 januari. Zondag 4 januari. 4 januari. Ja. Drie hebben dan een prachtig mooi uh, opening, of een, een eindfeest een disco op een disco on ice. Ja. Part 5 dit jaar. Dus,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 Snet. snet. hoort dat wel belangrijk. natuurlijk. Waar komt die vandaan, die snet? Uit een blik Unux, denk ik. Ja. ja, nou ja, dat maakt niet uit. Maar dat... Ja hoor, dat is, dat is heel simpel. Dat, daar ja. gaan we niet te moeilijk over uh, Het gaat ook om het sfeertje wat je hebt. Hè. Ja, ja, ja. Dat is misschien een idee voor een van de sponsoren. Om dat te zeggen, nou, ja, als nou, nou, iemand uh, zich roepen voelt om een heerlijke om pan uh, snet uh, ja. waar te maken. Ja. We houden ons aanbevolen. We hebben hier wel wat snetmakers in ja. het dorp. Die zouden dat misschien Als iemand zegt, van ik maak een heerlijke pan soep, gedeelte.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 Dat is uh, erkenning. En dan hopen op een strenge winter hè, om de kosten een beetje laag te houden. Ja, zo werkt het niet helemaal hoor. Maar nee? inderdaad. Uh, maar het want... gaat makkelijker als 5 graden vries te laten horen. Nou, dat, is, dat zou mooi wezen, ja. De ja, ja, ja. ja. ja. hardvries is ook niet erg lekker. Want, kun je, want het punt is dat je natuurlijk ook af en toe moet afdooien om de baan weer mooi te krijgen. Ja, precies. Zo, ja. En zit oh ja, beetje... is dat zo? Dat ja, je hoe dat werkt? Nou, wij hebben een, een ijsbaan van ongeveer. We beginnen met 7 centimeter ijs. Dat, is, dat moet je vriezen, dat, dat kost energie.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 niet hoeven te stoken als het vriest. Maar dat is niet helemaal waar. want Bij 5 graden vorst heb jij geen ijsbaan. Dus maar wat is dan de ideale buitentemperatuur voor nou, jullie? Nou, plus 5 zouden tussen, tussen 0 en plus 5 is het mooiste. Dat is eigenlijk wat we nu hebben. Hè. Ja, ja dit, dit weer dit is, is perfect. Prima weer. Dit weer is perfect. Iets kouder. ook voor, voor de kinderen buiten natuurlijk ja. is dit toch ja. te doen. Ja. Ja. Nou. Is, ja. We hebben het eerste jaar bijvoorbeeld dat we ontzettend veel sneeuw gehad. En, ja, dan heb je heel veel werk aan. Ja, dan heb je heel veel werk aan. En dat is, dat, dat is dat ja. dan echt... Dan heb je, moet je heel veel sneeuw dan ook, Moet je dat overdag dan ook doen? Ik bedoel... Tussendoor moet je dan ook schuiven? Of, of kun je dat... Ja, nou, vanuit... ligt aan hoeveel sneeuw er leeft. Want ja, op een gegeven moment kan je... Kijk, die ijsbaan die, die wordt opgeschaatst. En daarbij slijp je de, boel, de, de baan eigenlijk af. Dus dan moet je eraf gooien. Dat is mooi. Dan kun je hem s'avonds een beetje opspuiten om hem weer glad te krijgen. Als je het niet kan afdooien. Je moet hem ook op die dikte zien te houden. Ja. Maar als er veel sneeuw valt, dan moet je dat ook continu eraf halen. Want anders kan je op een gegeven moment niet schaatsen. Anders bevriest dat natuurlijk, die ja, sneeuw. Ja, nou ja, ook. Maar het, het, het is niet meer lekker te schaatsen. Dus, nee. uh, dan wordt het stroef, hè? Ja. Het, uh, ja. Ja, precies. Ja. Ik ben niet zo'n schaatser, hoor. Dat heb ik nooit gedaan. Ik denk ook niet, maar ik vind dat wel leuk om naar te kijken. Ik vind het prachtig. Dat en en gezelligheid, ja, dat is voor mij weet ja, je, je. Je komt er langs en iedereen is Als je, je op het terras staat en een ja. hele kloewijntje. Zat het is wel een en dan bekende een die staat staat te staat. kijken En een beetje babbelen, ja, het is een, ja, een, een, nou, hang, een hangplek geworden. Nee. Ja, het is je eigenlijk je een hangplek voor jong en oud geworden. Ja, klopt precies, ja. Het houtje van de... Oh nee, op de straat in ieder geval. Nou, houtje dat, toch? Maar wat verwacht je dit jaar...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 Ja, dat is ook mooi gelegen. Maar ja. goed, dat is eigenlijk hetzelfde ook hier. Het is midden in het centrum. Het is echt daar waar de winkels zijn. De mensen worden dus... Hè. Stel je voor, je komt hier met je kinderen naartoe van buiten het dorp. Nou, dan gaan de kind, die gaan lekker de schaatsbaan op. En pa en ma, die gaan lekker even een paar winkeltjes doen. En of op de terrasje Dat mooiste, De mooiste combinatiewijze die er is, dat nu, is want daar heeft ja. iedereen het plezier van. Ik ja, bedoel, dat is het. Het is geen ijsbaan voor ouderen, voor, voor, voor, voor ja, wassen. Nee, samen goed. met je kind hebben schaatsen is leuk, maar om dan lekker even baantjes te trekken. Als volwassene over die nee, baan nee, en daar is het ja, geen baan. Nee. Dus tot en met de jaren 14, 15 is het een heel leuke baan. En wat er gebeurt is vaak s'avonds dat er nog wat oudere jeugd komt uh, uit de 16. En het is best wel gezellig gewoon. Het, het is een leuke verzamelplaats. Het is ook een hele positieve manier om, uh, om jonge luizen Ik denk maar dat, bezig dat het, te een houden. Een heel, heel leuk stuk vervanging is voor het jeugdbij wat, wat, wat we ook gekregen hebben. Dus dat, ja. de jeugd die komt daar ook uh, ja. bij. Dus, uh, hoeveel, hoeveel mensen uh, laat je op de baan toe tot je de, zegt, van nou. Oh, stop even. Nu is er even een, een nou, stop. Uh... We hebben 150 paar schaatsen. Uh... Maar dan kan je het er niet meer bewegen nee. als die er allemaal nee, op staan. Nee, nee. Dus die, als je bij 100, 150 man zit, je, uh, ben je al heel ver. Ja. Maar bij 100 man begin je al erg. Uh, ja. Ja, want je moet haar. nog wel kunnen bewegen. Ja. Ik bedoel, een klein ja. beetje. Nee. Maar er kan nog best veel op hoor. En, ja? en we hebben wel eens gehad dat we dachten van... Jezus, hoeveel mannen zitten er van de niet op zitten. Ik huh. denk een eens gaan turren. Dan kwam ik zo even grof zo, zomaar op 200. Ik denk zo, dat is best wel veel. Ja. En in is disco ijs, dan sta je echt van... Uh, staan ze soms schouder aan <laughs> schouder. Dus uh, als je, als je er wel 500 mannen staat dan. Van. Ik weet niet niet. Ja, ja, ja, ja. Er zijn echt uh, flinke hoeveelheden die erop staan. Ja. Dus, uh. Uh, er is niet een minimum aantal mensen of bezoekers... wat je moet hebben zeg maar... om een beetje kit te kunnen spelen, want dat ga je natuurlijk uh, strak nee, overheen. Ik, financieel spelen we niet kit. want we moeten gesponsord worden, want dat gaat niet lukken. En dat worden we ook, we hebben ontzettend veel steun van heel veel sponsors, door het gemeente gemeente, het casinofonds waar we op draaien. Dus bedoel, dat is op zich goed geregeld, dat betalen mensen, 5 euro intree. Als je die sponsoring dingen die rekenen, moet je dan denken, ik wil 25 euro intree uh, vragen. Dus ja. ja, je moet de prijs liggen, natuurlijk netjes houden tot, voor mensen, anders het is Het moet aantrekkelijk zijn, omhoog. maar dat is ook het systeem, wat we, zoals wij het opgezet hebben, met vrijwilligers en veel sponsoring, waardoor je dit kan betalen. Ja.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 Okay. En, uh, en dan de zondag gaan we helemaal los. Dus, en uh, wie doet de opening? Of hebben jullie daar nog geen uh, speciale... Uh... We hebben daar wel wat dingetjes al voor opgezet. Maar nog niet helemaal, uh, nog niet helemaal 100%... Uh, het moet, het, kan ik luiken, maar het moet ook een verrassing zijn. Hè? Is ja, een, het is ook leuk. <laughs> En dan gelijk zondag de 14e hebben jullie de, de kerstmarkt. Ja, sommige is de kerstmarkt rondom de ijsbaan op het Raadersplein. Dus dat is, op zich is dat ook wel gezellig. Ja, dat, wat kunnen we daar verwachten op die kerstmarkt? Uh, volgens mij allemaal stalletjes, maar wel allemaal kerst gerelateerd. Ja. Dus, niet, uh, dus niet allemaal... Uh... En hoeveel stallen zijn dat ongeveer? Nou, dus, volgens mij hebben ze het plein Haast rond. Dus, uh, dus, dus ronddoen het ratarsplein, uh, Het dorp is dus afgesloten. Dus, uh... De binnenkant. Ah. Oké, okay, dus mensen ja. moeten via de buitenkant uh, dorp ja, ja. in en Ja, de dorp uit. is afgesloten en de, Engelbest, euh, en de louis staat is afgesloten. Oké. Okay. Nou, Dan, dan, dan wordt dat vast heel gezellig volgende weekend. Volgens mij niets... wel. Volgens ja. mij krijgen we het. En daarna ook nog. Nou Leo, we wensen jou en jouw team heel veel succes. Ja, graag. Dankjewel. We gaan genieten van de ijsbaan. Ja. Zeker ja, als de volgende week zaterdag vijf uur de opening. Ja, nee? ja zeker. Zet er het we in. zijn erbij. Mooi. Dank je wel. Leo, heel veel succes. Bedankt. We hebben een muziekje. Ja. Dat was Enya met uh, Ori Noko oh, Flow. Nou, lekker nummer. Mooi. Heel ja. lekker nummer. Ja. Goed, dan zijn we weer terug in Hotel Hoogland. Mijn goedemorgen, de antwoord voor het laatste deel en het laatste gesprek. Tegenover ons uh, inmiddels bijna vaste gast, dat uh, zeiden we al. Ja. Ja. Fred ja. Rooshart. Uh, Noordje, die, uh, is er nog niet. Een nee. wordt twijfelachtig of er nog komt, maar met jou kunnen we ja, dit hele verhaal ja, prima doornemen. Ja.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 Maar het tipje van de sluier is gewoon... je kan dus allemaal goed zijn. En uh, Scrooge was dus slecht. En het hele dorp was goed. Maar in dit stuk is eigenlijk... dat hij goed is, maar het hele dorp is slecht. En dan komen de geesten terug van... Ja, zitten we nou in Nederland? Zitten we in Zweden? Of zitten we in Zandvoort? Hoe zit dat dan? En het slavenstokje heeft dan ook... heel veel uh, over, de, toch over de kinderen. Over de uh, vreugde en verdriet. En dat wordt allemaal in een slapstick vorm. Wordt het... Uh,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 de week stond ook weer in de krant over de windmolenpark. Wat het eigenlijk helemaal niks op zou brengen eigenlijk. Maar miljarden worden ingevesteerd. Maar door alle gebeurtenissen. Met wat in de wereld gebeurt. denk je. Oh ja god. De windmolenpark hebben we ook nog gehad. Oh ja. ja. En het is ja, natuurlijk het heel Eigenlijk leuk. een beetje terugblikken over het jaar. Eh, ja ja terug. Ging. En uh, hoe leuk het is met ABBA. Uh, met nederland Zweden. En ABBA die prachtige kerstnummers hebt. En daar gaat het hele verhaal eigenlijk hm. over. Maar wel scroots eigenlijk over goed en slecht. En uh, respecten met elkaar hebben. Want dat is het. Gewoon, en ook een schouderklopje geven. God, dat heb je goed gedaan. En niet alleen maar, alleen maar mopperen. Mopperen, ja. ja. <laughs> het gaat eigenlijk ook dat we... We kunnen wel mopperen, maar je moet er dan wel om lachen... waarom je zo zit te mopperen. Eigenlijk waar ik denk, ja, zo schiet er Gaat het eigenlijk het over. over? Ja, ja. ja. Dus, ja uh, Nou, we zijn heel benieuwd. En uh, ja, het Museum Podium maar is natuurlijk best wel... Uh, voor de vrijdagavond uh, best wel een succes. Nou, de, dus de vierde keer gaan we dat doen.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 met scroots en met uh, zwavelstokjes. En het sprookje en het leven hier in Zandvoort. Hoeveel publiek kun je, je daar kwijt? Uh, nou, We hopen natuurlijk uh, rond de 30, ah, ja, 40 mensen. En dan zit het wel vol. Het kan natuurlijk meer. Uh, moeten we moeten natuurlijk kijken van hoeveel kaarten er verkocht zijn. Want je hebt natuurlijk een, een, ja, het is een soort luxe. We hebben natuurlijk zoveel zalen in het museum. Je kan boven. Je kan het atrium. Ja, kun je, je uitwijken. Maar je zit toch met je toneel? Of is dat toneel nou, dan dan we we we verplaatsbaar? Dat moet gewoon Want we maken het dan... Uh, uh, dit, als je het, op het, het echt in theater vormt.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 En het is natuurlijk ook, we hebben daar. Uh, het leuke is een doorkijkje naar het vuur, uh, vuurwaterhuis. Hè. Nou, dat is helemaal dikkens. Je hebt er nog een iets historisch. De bedstee, <laughs> het is dikkens. Ja. Weet je wel, dus dat, je kan lekker helemaal van verleden en heden. kan je bij elkaar voegen. Maar je moet even kijken, of de ruimte is en hoe het is. En ik heb natuurlijk de medewerking. En uh, dat ik dit jaar de. de ja, hoe Conservator ben. Gastconservator voor van dit. Dus ik kan machtig beelden zelf gaan verplaatsen. Want anders denk je, oh ja, dat gaat ook niet. Ja. dus uh, ja is een voordeel. Ja, is een voordeel, <laughs> ja. Nee. En, en we gaan volgend jaar gewoon door met de Museum Podium. We zijn nu bijna, ja, we zijn helemaal klaar tot in juni. Zo. En we hebben alweer het programma met uh, prachtige toneelstukken over cabaret, dans, muziek. En ook allemaal een beetje in april, een beetje, toch wel over 70 jaar na dato.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 Ja. ik, ja, ik denk als ik daar ja nou ja ik gaat niet over het parkeerproblemen maar je hebt een pleintje zes parkeerplaats ik denk nou als je dat weg hebt en je hebt een prachtig terras ja nou zomers ik denk je zit in de luwte en je hebt ja. uit de drukte van de ja, ja toen Shaila nog met de broodjeszaak er uh, ja. was uh, toen werd dat af en toe nog wel eens erbij uh, ja. betrokken en het, dat was wel en heel erg leuk maar ik snap wel dat ze verhuisd is, want dat heeft natuurlijk wel meer reuring uh. ja ze het meer zeker het er meer reuring maar ja het is ze leuk. zit beter in de Halterstraat. Ja. ja nee het is ook ja. te begrijpen maar het is ook een rustmoment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 is het prachtig onder die mooie koning. Ja, het is eigenlijk een gegeven dat je in het buitenland. Ja. Waar het natuurlijk beter ja. weer is. Als je in Griekenland op in plaatsjes komt. Ja. Dan heb je altijd een soort dorpsplein. Ja. Waar er alleen maar ja, terrasjes het... zijn. En ja. Een heel sociale plek is. En... Want als je, ik zeg de buiten, uh, buitenland. Ga nou zitten. Dan heb je de achtergrond. heb je dat hofje. Dat ja. nou, hofje is prachtig. Is, Ondanks dat het van na de oorlog is. Is het, het eigenlijk het heel klassiek. Het staat er. Ja. Ja. Ik denk ik... Uh, <kwijnt> Ja, en dat is gewoon... De, maar ja, daar moeten we allemaal hard aan werken om dat voor te krijgen. Ja, ja. Nou, ja, ja. Heb je daar wel ideeën over nog? Ja, die, ja, dan ga ik dan helemaal denken... Oh ja, je ziet <laughs> alles met, met gemeente dit, dat. Maar ik denk, als je dat plein meer gaat benutten als een mooi uh, terrasse dat, dat je dus vanuit die niet vanuit die zijingang denk ik wel eens... Maar dat je vanuit die vooringang Want ja. dat is natuurlijk ook nog een, een, een ingang aan die voorkant... Ja. En als je die zou benutten ja. om van daaruit, weet je, dat is toch een wat opener situatie ja. dan die zijkant. Ja, die zijkant dat houdt toch altijd even iets tegen. Hè? Ja. Je zit altijd uh, in de zijkant. Ja, ik denk, want daar heb je wel reuring. Natuurlijk, er zijn zes parkeerplaatsen voor eh, nog daar. Maar ik denk, ja, oké, okay. de, het is altijd een krim om te parkeren. Ja. En ik de, denk, als je daar iets laat Maar Ja, er is een parkeergarage ja. die bijna leeg is. Dus ik ja, dacht, ja, we, we hebben we het over? Ja, maar als je die is om de hoek. Ja, ja en als je zes auto's hebt, dan, heb je dan houdt er toch tegen om daar gezellig te gaan zitten. Ja, want als je om uh, steeds uh, uitlaatgassen ja, met het, je koffie meekrijgt... E dan moet ja, je dan. dan. Zeker in de zomermaanden. Kijk, in de wintermaanden doe je daar niks. Ja. Nee. Maar in de zomermaanden, ja... Ja, maar dan kan je het ook zeggen. van Luister, is parkeerplaats is... ...twee straten verder. Ik bedoel, ze ja. een stukje doorrijden daar. Nou, wat is het? Het is in ja, drie de, minuten lopen. Ja, de drukte van de halve zat in de Kerkstraat. En als je meer in... Nee. ...komt, we gaan er daar even zitten. Want je hebt de hele dag zon ook. Ja. Nou, je kan het is een, een hele mooie plek. Uit de wind. Het is, ik denk...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 Hoe je, hoe, je, hoe je publiek moet bereiken. Lees, Facebook, uh, al dat soort dingen. Maar alles right? staat er op je. Ja. So maar soms kan je denken: God, zou het misschien overkild zijn. <laughs> <die mensen denken. laughs> maar je hebt wel, dat is ook, uh, mensen zijn eenzaam, ouderen zijn eenzaam. Ja. Dus, maar je moet ze wel, je moet zelf wat doen. Maar ja. En daar gaat allemaal het meisje met de zwavelstokjes over. Ja, het mooi. Ja, en het het is, is, uh, ja, kaarten kunnen verkopen bij, uh, bij het museum. ik denk dat het een hele bijzondere. Het wordt R. Ja, we hebben het... een jaar het uitgetest en dat was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 overal ging er iets verkeerd En uit daar hebben we dat. Ik denk dit is leuk. Daar, het is zo... Want het is eigenlijk mijn... Uh, misschien heb je iets van Black Arrow van Rowan Atkinson. Ja. Ja. Die ja. heeft dit, uh, dit stukje ook uit Scrooge gedaan en alles omgedraaid. En daar ben ik verder gaan schrijven. Dus alles is fout. En dat maakt het juist zo ontzettend. Dat maakt het mooi, hè? Dat maakt het ontzettend leuk. Ja. Prachtige muziek hebben we erbij. Helemaal aangepast. Op Zandvoort. Dus ja. Ja, ik zeg ook altijd, mensen die roepen dat er in dit dorp, dat het dan Dooddorp is waar niks ja, is te beleven, die kletsen uit hun nek, want ja, nou, er is hier zoveel te beleven. Is zoveel, maar, zoveel. Is, maar je moet zelf uit, die, uh, ja, uit je kamer... Uh, uit je kijk, vrijdagavond en, is het is toneel van Hildering is al uitverkocht, ja. of was het niet zo? Nee, zaterdag ja, was zaterd, zaterd, ja, het was, was uitverkocht. Ja. Maar goed, vrijdagavond... Het is heerlijk kun je, ja, dat het bestaat, en dan ook uh, in de krocht, dat theater is dus ook, dat ruikt Fantastisch. al een dat er binnenkomt. Ja. Ja. Denk, het is echt je, een oude theater. Ja, maar daar moet je ook niet... Ik zie speel Witte Theater, gelukkig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 We hadden ook allemaal jaren geleden moesten onze tuinen moesten allemaal met grijs en meubels en alles. Ja, ja, ja. En alles is nu toch weer terug. Mensen willen toch weer kokoening. Nederlanders hebben veel cultuur te beseffen. Wij zijn niet van hier allemaal 24 uur. Dus, dus het is ontzettend leuk om daar op in te gaan. En Daar ja, moet de krochten en hielzing moet gewoon, daar moet blijven bestaan. Ja, dat dat vind ik onder cultuur erfgoed en ja. ook de koren. Ja. En dat wij dat kleine theaters doen, projectmatigen. Ja. Ja, dat is alleen maar leuk om zo'n museum ook attractief te maken. Want Tuurlijk. dat is het, hè. Het is niet, museum is niet alleen maar kunst, niet alleen maar schilderijen, kunst. is alle vormen, dans, ja. cabaret, Maar Ja, goed, muziek. dat laat je nu ook heel duidelijk ja. zien, hè. Ja, functioneel, ja. Hè? Dat is ja. ook heel erg belangrijk. Ja. Ook ja. voor het museum. En nu heb je altijd mensen, goh wat leuk, dan ga ik weer kijken. Maar er is een reuring. Ja. Ja. Nou prima, aanstaande vrijdag 12 december om 8 uur. Andrees, ja. ja. 10 euro, meisje met de zwavelstokjes in het Zandvoorsmuseum. Ja, Vet, we wensen ja, heel veel succes. Heel ja, veel succes. Succes. Heel, ik bedankt ja. dat ik was. En ik zou ja. zeggen, nou, misschien tot, nou, tot de volgende keer. Ja, ja. zeker. Ja, zeker. Ja. Komt altijd goed. Okay. Mooi, dat, uh, dat was Fred Rozenhaard. Ja. Dan zijn we bijna door ons programma heen. We zijn heen, uh, heen. bijna doorheen. We gaan uh, bedanken. Bedanken, de techniek van Pascal van der Beek. Jawel, dankjewel. Dankjewel, Mooi Pascal. Mooi dat je dat even vrij kon maken. Daan was op vakantie, dus wat van doen? Ja, de redactie was uh, deze week weer in handen van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie was van uh, Gerry Rutte. De koffie was vandaag weer van... Uh,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 Dan, de rest ons eigenlijk niets meer dan uh, een heel fijn weekend toe te wensen. Een zonnig weekend. zonnig weekend, onze eigen badplaats. We kunnen bijkomen allemaal van uh, de Sinterklaasavond die gisteren was. Dat was voor sommige mensen wat heftiger dan voor anderen. Ja. Ja, dat, is, dat is juist leuk, hè? Ja. ja. Wat je ziet, Piet kan altijd <laughs> langskomen. Zwarte Piet kan vijf. zomaar bij je op de stoep staan. <laughs> dat klopt. Helemaal goed. Ja. Goedemorgen, zelfs. dat is weer volgende week. Uh, zaterdag, op ja. 13 Heel fijn weekend Chicago. en tot de volgende keer. Well, what I want